Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aanval met een mes op het hoofdbureau van politie in Parijs... zijn zeker vier mensen omgekomen, melden Franse media. De dader is door de politie doodgeschoten. De aanleiding voor de aanval is nog onduidelijk. Bronnen melden aan Franse media dat de dader ook bij de politie werkte. De omgeving van het politiebureau, vlakbij de Notre-Dame, is afgezet... net als een nabijgelegen metrostation... Premier Philippe en minister van Binnenlandse Zaken Castaner zijn ook bij het bureau aanwezig. Facebook moet beter zijn best doen om berichten te verwijderen die door een rechter onwettig zijn verklaard. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten die iemands eer of goede naam aantasten. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Niet alleen het originele bericht moet worden verwijderd, maar ook als anderen het bericht op hun eigen Facebook-profiel plaatsen, moet dit offline worden gehaald.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 Grapperhaus erkent dat, maar hij wijst erop dat er ook veel geld en aandacht is gegaan naar de aanpak van het internationaal terrorisme. Het Wilhelmus is komende jaren nog geen verplichte lesstof op school. Volgens de commissie die onderzoek doet naar de toekomstige lesstof op scholen zou het verplicht aanleren van het Wilhelmus mogelijk het leren van andere Nederlandse waarden verdringen. Het Wilhelmus als verplichte lesstof was een plan van voormalig CDA-leider Buma. Het weer, de buigheid neemt af. Af en toe komt ook de zon er tussendoor en het is een graad of 15. Morgen weer periode met regen. De temperatuur loopt dan uiteen van 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Hoogmaden en Knoopbord Burgerveen door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Brad Pitt That don't impress me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 국민의동 The Wanneer je woman. And Everything goes from the crib to the ride and the clothes So you better let him know that if he messed up, you gotta hit him up While he was bragging, I was coming down the hill just just a dragon All his pictures and his clothes and a baggin'. sold everything else to